11 uur. Het los Journaal door Megens. Het UWV verwacht dat de arbeidsmarkt pas in 2014 weer een beetje herstelt. Dat schrijft de uitkerings- en werkbemiddelingsinstantie in een jaarlijkse prognose. De komende jaren neemt het aantal werkzoekenden eerst verder toe. Nu zijn nog bijna een half miljoen mensen op zoek naar een baan. Dat aantal zal toenemen tot 563.000. De afname van het aantal banen zal het sterkst zijn in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. Volgens het UWV zal het aantal werkzoekenden het hoogst zijn onder 55-plussers. In Afghanistan zijn 22 mensen omgekomen bij een dubbele zelfmoordaanslag in de buurt van een NAVO-basis. Er zijn 50 gewonden. Twee mannen bliezen zichzelf op bij een verzamelpunt voor vrachtwagens in Kandahar in het zuiden van Afghanistan. Er stonden veel chauffeurs te wachten die werken voor de NAVO. Volgens de politie zijn alle slachtoffers Afghaanse burgers. De eerste dader liet op zijn motor explosieven ontploffen. De tweede zelfmoordenaar kwam te voet. Hij blies zichzelf op in een groep mensen. De overheid komt meer gevallen van uitkeringsfraude op het spoor. De UWV en de Sociale Verzekeringsbank zeggen dat er vorig jaar voor 86 miljoen euro is gefraudeerd. 20 miljoen meer dan in 2010. Er werd vooral gesjoemeld met de WW. De stijging komt volgens minister Kamp voor een deel, doordat er meer wordt gecontroleerd. En hij wil de boetes flink opschroeven. Ik vind dat ze vertienvoudigd moeten worden. Daar ligt een wetsvoorstel voor bij de Kamer. En ik roep de Kamer op om dat wetsvoorstel zo snel mogelijk af te handelen. En te zorgen dat nu de pakkans groter is, ook de boetes volgens worden verhoogd. En dan kunnen we met elkaar bereiken dat er veel minder wordt gefraudeerd. Alleen als het Nederlands elftal de EK-titel pakt... kunnen de spelers rekenen op een huldiging in Amsterdam. Burgemeester Van der Laan heeft besloten om Oranje bij een tweede plaats... dit keer niet in het zonnetje te zetten. Na de verloren WK-finale van twee jaar geleden... kreeg het Nederlands elftal wel een boottocht door de Amsterdamse grachten. Volgens de burgemeester stelt zo'n prestatie wel wat meer voor... dan een tweede plaats op een Europees kampioenschap. Amsterdam bereidt zich wel al voor op een huldiging bij toernooiwinst. Die zou op 2 juli zijn, de dag na de finale in Kiev. Het weer vanmiddag, zon afgewisseld door buien. In het zuiden en oosten van het land is daarbij ook kans op onweer. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur komt uit tussen 16 graden in het noorden... en 19 graden in het zuiden van het land. ANWB verkeersinformatie met nog één melding van file... op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen heter en Knoop het Eewijk, 4 kilometer.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Twintig jaar geleden ontvluchtte Edin Mujazic zijn vaderland... na de aanval op de Bosnische bevolking bij Omarska. Hij was toen vijftien. Hij is inmiddels macro-econom aan de Universiteit van Tilburg. Hoe staat Bosnië er economisch voor? Hij geeft zo het antwoord. Het ontslagplan van de Koenerspartijen is asociaal ten opzichte van oudere werknemers. Iemand die 35 of 40 jaar in een fabriek of in de bouw heeft gewerkt... kun je niet wegsturen met zes maanden loon. Dit geluid komt niet van SP of PvdA... maar van CDA-lid en ondernemer Peter Swinkels. Ik spreek hem zo nader. Nederland zag er 25 of 50 jaar geleden anders uit. Dat is duidelijk te zien in fotoalbums uit die tijd. Dat Nederland ook anders klonk... valt te beluisteren op de website Het Geluid van Nederland. Onze eigen geluidsman komt er zo meer over vertellen. En wilt u beeld bij mijn geluid? Surf naar degids.fm Het Nederlands Elftal bezoekt vandaag het concentratiekamp Auschwitz. In Duitsland is er inmiddels een rel ontstaan... over het bezoek aan het kamp dat de Duitse Mannschaft heeft gebracht. Waarom waren er maar drie spelers, vraagt voorzitter Dieter Grauman... van de Centrale Joodse Raad in Duitsland zich af. Waarom niet het hele Elftal? Aan de telefoon Hanko Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut hier. Goedemorgen meneer Jurgens. Goedemorgen. Hoe kan zo'n zorgvuldig gepland bezoek uitlopen op een rel? Wat is er misgegaan? Ja, het is eigenlijk een beetje ongelooflijk, want ze hebben het al halverwege vorig jaar zijn ze begonnen met de planning. En uh, als je ziet wie er allemaal bij betrokken waren, onder andere de vorige voorzitter van de Joodse, Centrale Joodse Raad, maar ook de Duitse ambassadeur in Polen, dan vraag je je af hoe het uiteindelijk dan toch nog misgegaan kan zijn, hè? Dus de vorige voorzitter heeft wellicht een paar steken laten vallen? Ja, dat is mogelijk. Uh, ik denk ook wel dat het een punt is dat Oliver Bierhoofd... dat is de teammanager, die heeft in de voorbereiding gezegd... dat uh, ze uh, dit ook wel met een voordracht of een kaminggesprek, dat is een gesprek bij het haardvuur, zouden kunnen uh, doen. Dat het zeker wel belangrijk is. En daar is de voorzitter van de Centrale Joodse Raad, Dieter Kramman... ook over gevallen, omdat gesprek, haardvuur en Auschwitz, uh, dat het verband tussen die woorden wel erg sterk zou uh, zijn. En, uh, dus dat is iets wat in ieder geval naar buiten gebracht is als een, een, een, een probleem. Is dat niet overdreven gevoelig? Ik zou het wel zeggen, ja. Ik uh, vraag me ook af of er niet achter de schermen andere dingen gebeurd zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat... Uh, uh, voorzitter van de Duitse voestbalbund uh, dit georganiseerd heeft zonder de teammanager Oliver Bierhoofd erbij te betrekken en dat dat in maart dus bij teammanager bekend werd en uh, dat hij toen uh, problemen gemaakt heeft uh, hierover dat dat geleid heeft tot een discussie en dat dat uiteindelijk het uh, daadwerkelijke probleem is wat achter de schermen gespeeld heeft en bovendien zo'n kaminggesprek hoeft het niet altijd aan het raadvuur plaats te doen of wel? Uh, Nee, een Kamingesprek is een heel normaal Duits woord, uh, waar uh, verder denk ik denk niet dat veel Duitsers uh, daar aanstoot aan zouden nemen. Nee. Hoe gaat eigenlijk de huidige generatie Duitsers om met het oorlogsverleden? Ja, ik vind zelf dat, dat, dat Duitsland bij uitstek een voorbeeldland is als het gaat om de omgang met het eigen verleden. In die zin dat het in het onderwijs, uh, maar ook uh, bij publieke herdenkingen, bij elk bezoek aan het buitenland. Uh, komt dit verleden altijd ter sprake. En als één land is dat schuld bekend heeft, dan is het wel Duitsland. Dus uh, ik denk dat Duitsland wat dat betreft een, uh, misschien wel een voorbeeldfunctie heeft... ook voor andere landen. Maar zijn er ook jonge ja. mensen die zeggen... dit gaat over mijn overgrootvader, het moet maar een keer afgelopen zijn met dat verleden? Uh, nou, ik vraag het me heel sterk af. Ik denk eigenlijk dat iedereen er wel van overtuigd was dat dit een belangrijk bezoek was... En dat er ook uh, algemene instemming was dat het goed gelopen is. Ik heb ook begrepen van dat de, de trainer uh, Joachim Leu, nog een sms'je van Angela Merkel gekregen heeft... na afloop van het bezoek aan uh, Auschwitz. Dus uh, het is, een, het is een, een beetje raar dat het nu uiteindelijk toch nog een rel geworden is. Uh. De pijn zit hem dus bij de voorzitter van de Centrale Joodsraad, Erik Graalman. Hmm, waarschijnlijk wel, uh, maar het is natuurlijk wel een thema dat in Duitsland altijd uh, opleeft. Als er, uh, zo, als er iets met geluid tot de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurt, dan is er eigenlijk altijd discussie uh, hierover. Dus het is niet helemaal onlogisch dat ook dit uh, fout gelopen is. Het verbaast u niet in ieder geval? Nee, het verbaast mij eigenlijk niet, nee. Hanke Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut. Nou, nou, nou, de GIT.fm nog twee dagen en dan opent Polen het EK-voetbal met een wedstrijd tegen Griekenland. Het Nederlands elftal speelt een dag later in de tweede stad van Oekraïne, Garkov. En daar zit onze vooruitgeschoven postjournalist Boris Braak. Boris, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Wordt die stad langzamerhand al een beetje oranje gekleurd? Nou, niet bepaald hoor. Ik ben uh, gisteren intensief op, op zoek geweest naar oranje koorts in Garkov. Maar ik heb er nog weinig van kunnen merken. Uh, eigenlijk een van de weinige wapenfeiten was een Oekraïense fotograaf... die uh, uh, exposeert met foto's die hij gemaakt heeft in Amsterdam. Maar ook dat stelde niet erg veel voor. Zijn uh, expositie was een beetje weggemoffeld in een platenzaakje. Boris, ja? die lijn is verschrikkelijk... Nou, verschrikkelijk slecht. Het is slecht. Dus ik oh. ga, we gaan je even opnieuw bellen. Ja. Ik hoor het journalist Boris Braak, die daar ergens bij een familie op de bank slaapt, daar ongelooflijk enthousiast is ontvangen. Dat heeft hij de afgelopen dagen verteld. Dat hij in Kiev al uitgesproken enthousiast ontvangen is door mensen die daar wonen. Hij is couchsurfer en ook journalist. En hij bericht vanuit zowel Kiev als vanuit Garkov. En afgelopen zaterdag is hij met de bus en niet met de trein, wat veel comfortabeler is, is hij naar Garkov gereden. En eh, onderweg is hij nogal wat door elkaar gerammeld. is flink gehobbeld en is daar aangekomen en volgt voor ons daar de gebeurtenissen. De fans, eh, Boris, die kunnen slapen op de Oranje Camping. Daar ben jij gisteren geweest. Hoe ziet het er daaruit? Nou, het is hartstikke mooi, Felix. Ik ben vier jaar geleden zelf in uh, Zwitserland geweest tijdens het EK. En toen heb ik ook op de Oranje Camping geslapen. En in vergelijking met toen is het echt vele malen mooier. Het is uh, op een schiereiland, dus omringd met water. Veel bomen, dus veel schaduw. En uh, er wordt druk, uh, druk gewerkt aan de voorbereidingen nu. En zijn er al fans? Uh, ja, de eerste fan, daar heb ik gisteren een kopje koffie mee gedronken. Dat was de beroemde Oranje Indiaan, die is inmiddels aangekomen met zijn vrouw in een uh, mooi versierde camper. En wanneer gaat hij officieel open? Uh, Morgen pas. Dus hij is echt uh, te vroeg. Maar uh, ja, volgens de staf gaat het allemaal goed komen. Ze zijn nu met 40 man uh, intensief bezig om de laatste uh, hand te leggen aan alles. Maar morgen dan uh, worden de fans verwacht. En wat kan je in Garkov doen als Nederlander als Oranje niet speelt? Nou, op de camping is sowieso genoeg vertier voor alle aanwezigen. Daar kun je echt uh, van alles doen. Lekker zwemmen, sporten, barbecueën. En in Garkov zelf is ook genoeg te blijven. Het is echt een leuke grote stad en er gebeurt ontzettend veel. Veel disco's? Ja, ook dat. Ook dat. Veel nachtleven en uh, het centrale plein is omgetoverd tot een fanzone. Dus daar zijn ook altijd optredens en dergelijke. Echt voor ieder, ieder wat wil. Kun je als buitenlandse voetballiefhebber ook een plekje bemachtigen op die camping? Nee, nee, nee, nee. Het is echt bedoeld voor uh, Nederlanders. En uh, aanstaand weekend verwachten ze met uh, de wedstrijd tegen Denemarken ongeveer 1000 fans. Maar als Duitsland op bezoek komt, dan uh, zullen het ongeveer 1300 supporters zijn. En wat verwachten ze in Oekraïne? Levert dat nog extra werkgelegenheid op, die toestroom van supporters? Ja, zeker. Ja. Er zijn heel veel uh, ja, slimme zakenlieden of kleine ondernemers die een uh, slaatje uit proberen te slaan. Ik heb uh, veel mensen gesproken die bijvoorbeeld uh, de grote stad verruilen voor een Duitskaart, dat is een uh, buitenhuisje. En uh, die trekken daar dan graag een maand in om het uh, eigen huis te verhuren. En uh, daar houden ze dan, uh, als het goed is, twee à drie keer uh, de huur aan over. En ook veel autobezitters bijvoorbeeld, die willen als taxichauffeur gaan fungeren. Dus uh, als Oranje supporter zul je nooit uh, lang hoeven te wachten op een ritje van A naar B... Maar wat wel erg belangrijk is, is om sowieso de prijs vooraf af te spreken. Dus, uh, misschien met pen en papier even de prijs vooraf afspreken. En zijn er ook veel gidsen in Garkov die je rond willen leiden? Ja, zeker. Ja, niet allemaal zijn ze erkend. Maar uh, er zijn veel mensen die zichzelf vrijwillig aanbieden. Of nou ja, vrijwillig tegen betaling. En die dan uh, of uh, bijvoorbeeld kroegtochten organiseren. Of uh, langs de musea gaan met toeristen. En zo dus ook wat geld proberen te verdienen. En mag dat zomaar? Moet je geen vergunning hebben? Nou, dat is een beetje een uh, schimmig gebied. Want ondernemers worden op zich wel een soort van vrijgelaten... om uh, nu tijdens het EK te doen wat ze willen. Maar als ze echt uh, veel geld gaan verdienen... dan is er wel een grote kans dat de Belastingdienst langskomt... en uh, het een en ander terug wil voordelen. Boris, je hebt uh, verteld dat de snackbar Amsterdam Snacks bestaat in Garkov. Tot onze verbazing. Ja. En ja. je hebt daar een kroket geprobeerd be te bestellen. En toen zeiden ze tegen je... ja, die die komen wel, die komen later. Zijn ze er al? <laughs> Nee, ik had gisteren ontzettend veel zin in een broodje kroket. Dus ik ben er weer heen gegaan. Maar volgens de laatste gezichten staat er ergens in Polen een vrachtwagen vast... met uh, kroketten en frikandellen. Dus mogelijk uh, morgen. Bij de grens waarschijnlijk Boersbraak. Journalist vanuit Garkov.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 I looked to the sky for the answers That I knew I could only find within And the question grew like a cancer Taking my mind and my body battling I wish there was a back way out Wish there was a back way out still is a back away Ik was live in het 3FM-studio van Giel Beelen. nam dit op op 14 mei. Dat wil zeggen, hij voerde dat uit. En wij hebben dat weer opgenomen. Giel heeft dat opgenomen, heeft dat aan ons doorgestuurd. Het is soms zo ingewikkeld. Maar dan klinkt het zoals het net klonk. Love is in the air. De Beelden van een Britse cameraploeg. Ze gingen vandaag de hele wereld over... en misten hun uitwerking niet... Al maanden waren er geruchten over concentratiekampen, maar bewijzen ontbraken. Vanavond voor het eerst de complete reportage van onze Britse itn collegas These are the Muslim prisoners of Omarska. Beelden van het concentratiekamp Omarska in Bosnië, begin augustus 1992. Uitgezonden door het actualiteitenprogramma NOS Laat. En de beelden van het kamp brachten in de rest van de wereld een schokgolf teweeg. Hoe is het leven dan nu, twintig jaar na Omarska? Hoe zijn de economische vooruitzichten? Dat zijn vragen voor de Nederlands-Bosnische macro-econoom... Edin Mujazic van de Universiteit Tilburg... en van het consultancybureau Oranje-Lely. Goedemorgen, meneer Mujazic. Goedemorgen. U woonde twee weken geleden de twintigste herdenking bij... van het verdrijven van Bosnische mannen naar het kamp Omarska. U was vijftien toen u naar Nederland vluchtte. Hoe was het om daar terug te zijn? Nou, dit is niet voor het eerst dat we daar zijn. Wij gaan uh, sinds 1998 is het weer mogelijk om daar uh, elk jaar naartoe te gaan. Dat, yeah. dat doe ik ook. Uh, afgelopen mei uh, was wel heel bijzonder, omdat je, kijk, elke keer als je daar bent maak je het weer mee, uh, want het zijn de straten waarin je vroeger uh, liep, uh, waaruit je weggejaagd werd. Op het moment dat het exact 20 jaar geleden is, dan zijn er extra mensen, is er extra aandacht daarvoor, zijn er allerlei extra uh, activiteiten georganiseerd. Um, en hoe is het daar? Dat hangt heel sterk vanaf, ga je het vergelijken met 1991... dus vlak voor de oorlog, of daarna? Nee. Vergeleken met 1991 is het natuurlijk uh, ontzettend erg. Er wonen nu ook mensen, maar veel minder dan voorheen. Meeste gevlucht? Uh, Meeste gevlucht. Heel veel hebben het ook gewoon niet overleefd. Uh, in die concentratiekampen. Ik was toen zelf 15, maar als ik een jaar ouder was... zat ik er zeer waarschijnlijk zelf in een van... Die, in een van die concentratiekampen. Je hebt dus er zelf niet gezeten? Um, ik heb er uh, in een van die concentratiekampen... Uh, twee uh, weken gezeten met mijn uh, moeder, met mijn zusje... met allerlei andere uh, uh, uh, jongeren. En toen vonden zij zelfs dat het overvol was. Dus dat geeft aan, aan hoeveel mensen daar zaten. En toen hebben ze gezegd... nou, iedereen die jonger dan 16 is... en vrouwen die mogen weg. Dus, en ik was toen 15. Dus, uh... En hoe kwam u op het idee te gaan vluchten? Wie zei dat tegen u? Of het Wij kwamen dag? niet op het idee. Uh, je woont... In je huis op de ene dag en letterlijk op de andere dag uh, is het huis er, er niet meer. En je moet weg. Je moet weg? Je moet weg. Je ja. wordt gewoon gestopt in vrachtwagens, uh, autobussen. Uh, je wordt vervoerd naar een andere stad. Als je daar familie hebt, mag je daar even bij intrekken. Uh, nou dat, dat ging in ons geval één, twee maanden goed. Vervolgens werden ook die mensen weggejaagd. Dus wij moesten ook met hen mee. Nou, vervolgens uh, via allerlei um, omzwervingen door dat hele land... Uh, um, uiteindelijk in Kroatië aangekomen. En uh, op dat moment had de toenmalige Nederlandse regering besloten... Uh, een bepaald aantal mensen uit Bosnië op te nemen. En wij kregen de vraag, willen jullie mee? Nou, als op dat moment Japan komt met wil je mee... dan zeg je ja, want je wilt daar nee. weg. Ja. Dus zo ben ik... Uh... Uh, 1992, hier naartoe gekomen. U woonde als moslim, als Bosniak, in wat nu de Servische Republiek in Bosnië is. Ja, dat klopt. Hoe is het er nu? Zijn er, zijn er veel Bosnische vluchtelingen teruggekeerd? Wel veel, maar bij lang en na niet iedereen die daar vroeger heeft gewoond. Uh, het wordt je ook niet echt heel makkelijk gemaakt. Uh, er is nog steeds sprake van, van, van, van discriminatie, alleen heel subtiel. Ja. Uh, de mensen die daar wonen nu en die daar werken... die werken in 95% van de gevallen in hun eigen zaak. Omdat je geen schijn van kans maakt op een baan bij de gemeente. Of wat dan ook. Dus kijk, Die gemeente is nog altijd in handen van? Die gemeente is altijd in handen van de mensen... die uh, in 1992 die dingen hebben uh, uh, uh, veroorzaakt. Ontketend. In handen van Serviërs dus. De gemeente heeft overigens de herdenking uh, die ik de afgelopen mei heb uh, bijgewoond, verboden. Uh, de gemeente ontkent dat de genocide plaatsgevonden heeft. Nou, dat zijn allemaal dingen wa wa waaraan je ziet de kans om weer iets gezamenlijk op te bouwen, die is er in ieder geval nog niet. Maar je zou kunnen stellen dat er is nu een hele nieuwe generatie die dat allemaal niet heeft meegemaakt. Dus die kijken er misschien anders tegenaan. Uh, dat is zo. Je hebt nu een heleboel mensen die die oorlog niet hebben meegemaakt... omdat ze geboren zijn na de oorlog. Uh, het feit is wel dat in het hele scholingssysteem... Is, uh, is er nog uh, heel vaak sprake van nationalisme. Als je de geschiedenisboeken erop naslaat... Nou, het, is, het, is, het woord genocide komt er niet in voor. Wat er wel in voorkomt is dat er uh, 15, 16 uh, uh, uh, soldaten... van de Bosnische Serviërs omgekomen zijn. En al die duizenden niet-Serviërs worden niet eens genoemd. Uh, dus de jeugd die krijgt dat soort beelden uh, uh, van jongs af aan met zich mee. Ja. Uh, uh, dat om te beginnen. In de tweede plaats moet je ook realiseren... Uh, deze economische problemen die hier bij ons spelen... Heel, in heel Europa spelen, die spelen daar ook een rol... Om te beginnen was het daar al niet uh, heel goed, economisch gezien. Het is nu nog minder goed dan een paar jaar geleden. Uh, de jeugd heeft, uh, doordat de regio geen lid is van de Europese Unie... geen mogelijkheid om te emigreren, wat bijvoorbeeld een Spanjaard wel heeft. Ja. Dus wat zie je dan? Dan zie je heel veel jeugd... gaat naar school, maar weet op bijna 100% zeker... dat er na uh, het afronden van opleiding geen baan is. Je kunt niet emigreren. De werkloosheid is enorm... Um, nationalisme speelt nog steeds een rol, dus dat is een uiterst vruchtbare bodem voor nationalistische opwellingen die je daar nog steeds ziet. Het is economisch te streuger gesteld. Eigenlijk. Het is heel slecht economisch gezien. Ja. En zijn er hoopvolle ontwikkelingen, of ziet u die helemaal niet? Nou, het is mooi als je door dat land uh, rijdt, dan zie je heel veel velden, uh, weilanden onaangeraakt, uh, terwijl we vroeger uh, je zag daar mais je zag daar van alles en nog wat, wat geëxporteerd werd. Dat, dat land was voor de oorlog in staat om zichzelf te voeden. En Bosnië-Herzegovina voert nu ontzettend veel voedsel in. Nou, als je dat uh, gaat, zie, gaat zien in combinatie met het feit... dat ruim 40% van de mensen werkloos is... Uh, dan is er een vonk nodig om die twee samen te voegen. Er is veel werk, er is veel te doen... en er is een leger van werklozen... Uh, maar dat gebeurt niet. Uh, en een van de redenen is de mensen die daar macht hebben... Ja, die, die, die, die zijn aan de macht door het nationalisme. En op het moment dat het economisch veel beter zou gaan... zou, de, zou het belang van de gewone mensen voor nationalisme afnemen. Dus uh, er is een vonk nodig en die vonk komt niet uit het land zelf. Maar mag ik dan concluderen dat het op het platteland... nog veel erger gesteld is dan in de steden? Uh, ja, uh, kijk, de steden hebben heel veel geleden in, uh, in de jaren negentig... maar er is daarna heel veel geld vanuit de internationale gemeenschap gekomen... Uh, naar dat land, voor heropbouw. Ja, en in de regel is het zo, en dat lijkt me ook heel logisch... dat eerst dat, dat geld naar de steden gaat, hoofdstad, andere grote steden... en wat er dan overblijft, zijpelt dan langzaam door... De regio's. Nou, wat er doorcijpelt is al weinig. En als je, als je dan ook nog het, het, het weinige geld hebt wat doorcijpelt naar de regio waar je in minderheid bent en waar de meerderheid eigenlijk, van je, eigenlijk nog steeds van je af wil, ja, dan wordt het ontzettend lastig. Nou, wordt eh, Bosnië al jaren als worst het EU-lidmaatschap voorgehouden. Gaat dat ooit gebeuren? Um, ongetwijfeld, de vraag is alleen uh, Wanneer? of ik dat nog meemaak. O, zo ergens het zelfs. Uh, nou, kijk, de EU heeft, zal het natuurlijk nooit zeggen, maar uh, uitbreiding van de EU, uh, uh, daar wil nu niemand, niemand aan beginnen. Uh, volgend jaar is er nog uh, één land erbij. Uh, toevallig uit die regio. Maar dat was omdat die afspraak al eerder werd uh, gemaakt. Het kan nog heel lang duren voordat de andere landen uit die regio uh, lid mogen worden van de Europese Unie. We hebben het daarnet gehad over de jeugd. Uh, de jeugd die de oorlog niet heeft meegemaakt. Uh, dat is je hoop als het ware. Dat die jeugd, dat uit die jeugd iets ontstaat van wij samen. Nou, Dat zou enorm gestimuleerd worden als de jeugd in die regio het vooruitzicht zou hebben van wij samen gaan straks ook uh, uh, horen bij die EU. Dat vooruitzicht is er nu eigenlijk niet. Dat zou ze stimuleren? Dat zou ze enorm stimuleren. Je kunt ook zeggen, nou, steek zelf je handen uit de mouwen en, en laat zien dat je iets van het land maakt. Dan krijgt de EU vanzelf belangstelling. Ja, alleen we moeten ons altijd realiseren... we hebben te maken met een specifiek land. Omdat er uh, aanstaande oktober gaan we daar ook stemmen, uh, weer... Uh, wat je dan ziet is dat mensen heel strategisch gaan stemmen. Er zijn drie nationalistische partijen in dat land die eigenlijk aan de macht zijn. Kroaten, de Bosnische moslims, de Serviërs. En de, en de Serviërs. Nou, als ik dan een van de Bosnische Serviërs ben, ik ben jong. En ik moet helemaal niks van het nationalisme hebben. En ik ga bij de verkiezingen stemmen op een op niet-nationalistische Servische partij... Dan loop ik een enorm risico dat, als de Bosnische moslims of Bosnische Kroaten dat wel doen op hun nationalistische partijen, ja. dan komen die aan de macht. En er is vanuit mijn bevolkingsgroep geen nationalistische partij die met ze meeregeert en het dus afremt. Dus om dat risico te voorkomen, om dat gevaar niet te lopen. Stem ik ook maar mijn eigen nationalistische partij. Maar dan gaat de EU toch nooit zo'n verdeeld land. Een, een land dat nog altijd haatgevoelens ten opzichte van de diverse bevolking koestert. gaat toch nooit lid maken? Nee, en daar zie je het al. De EU zegt. Uh, wij willen jullie de graad bij hebben. op het moment dat jullie aantonen dat je in staat bent. om normaal met je land om te gaan. het land normaal te besturen. Alleen dat normaal besturen. Uh, dat gaat niet vanwege wat ik net zei. Ja. En mensen blijven nationalistische partijen. En Kroatië wordt wel lid. Ja, maar dat komt omdat, uh, omdat die afspraken al veel eerder zijn gemaakt. Uh, Kroatië heeft ook geen last van de interne verdeeldheid van de bevolkingsgroepen. Uh, Bosnië heeft dat wel. En Servië wordt mogelijk toegelaten, dat althans. Is, dat, dat is echt een grote fout van de Europese Unie. Uh, het is niet zo dat het land er niet bij hoort. Maar uh, uh, Bosnië en Servië, daarvan had de EU moeten zeggen... jullie komen of samen erin of niet. Uh, op het moment dat je tegen Servië zegt... de deur gaat voor jou open... en tegen Bosnië-Herzegovina zegt... de deur blijft voor jou dicht... dan hebben de Bosnische Serviërs... een hele grote bevolkingsgroep in Bosnië... geen enkel belang om zich in te spannen... om iets te maken van hun eigen land. Want die denken als Servië naar de EU gaat... Ja. en ik heb de Bosnische nationaliteit... en de Servische nationaliteit... ben ik ook gewoon lid van de EU. Dus er is geen enkel stimulans. Die twee landen zouden echt samen... Macro-econom Edin Mujazic over de situatie in Bosnië... en die is treurig, zo te horen. Dank voor de komst. Overigens ging de deur net open, kwam binnen doorald Megens... en voordat het 12 uur is en voordat Dorold aan het woord komt... hoort u nog het voorproeven van de sportzomer in de Utrechtse Sterrenwerk. en ontslag volgens de kulusnorm is asociaal. Nu de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Het UWV verwacht dat de arbeidsmarkt pas in 2014 weer een beetje herstelt. De uitkerings- en werkbemiddelingsinstantie denkt dat het aantal mensen dat een baan zoekt de komende jaren eerst verder toeneemt. Tot ruim een half miljoen. Vooral in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur zal het aantal banen afnemen. De Russische president Poetin heeft in Peking gezegd dat hij de militaire samenwerking met China wil uitbreiden. Wil bijvoorbeeld meer gezamenlijke oefeningen houden. Na de Koude Oorlog hebben China en Rusland de banden op politiek en economisch gebied aangehaald. De militaire samenwerking kwam later op gang. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in Afghanistan zijn ruim 22 mensen omgekomen. Twee mannen bliezen zichzelf op bij een verzamelpunt voor vrachtwagens. In Kandahar gebeurde dat, in de buurt van een NAVO-basis. Stonden veel chauffeurs te wachten, die werken voor de NAVO. Volgens de politie zijn alle slachtoffers Afghaanse burgers. En alleen als het Nederlands elftal Europees kampioen wordt... worden de spelers in Amsterdam gehuldigd, zegt de burgemeester Van der Laan. Na de verloren WK-finale twee jaar geleden kreeg Oranje wel een boottocht door de Amsterdamse grachten. Maar dat gaat deze keer niet gebeuren als ze kampioen worden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de gids .fm. met Felix Murders. Plots is hij de held van PvdA en SP, de ex-topman van Bavaria, Peter Swinkels. In zijn huidige functie als voorzitter van de Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging... noemt hij het ontslagplan uit het lenteakkoord namelijk asociaal. Meneer Swinkels, goedemorgen. Goedemorgen. U zit ergens in Delft en u heeft het gehad over de versoepeling van het eh, ontslagrecht... want dat deugt volgens u niet. Wat is er mis mee? Nou, het, eh, ik ben in ieder geval blij te constateren dat men bereid is om te hervormen, ook in die arbeidsmarkt. En een onderdeel daarvan is de oudere werknemer die 40, 45 jaar gewerkt heeft. En kun je die dan ontslaan en zeggen, u krijgt nog zes maanden mee. Daar zit mijn kritiekpunt. Mijn kritiekpunt zit er niet in, dat eh, zeg maar als je naar de arbeidsmarkt kijkt, dat het ontslagrecht versoepeld wordt. En dat het bij de tijd gebracht wordt. Maar het zit in het geheel... Van die arbeidsmarkt heb je meerdere facetten, meerdere elementen. Je zit met de WW, je zit met het ziekengeld, je zit met de ZZP'ers. Dus je moet naar de hele arbeidsmarkt kijken. En dan zeg ik het ontslagrecht versoepelen, prima. Maar niet voor de oudere werknemer. En waarom juist niet voor die oudere werknemers dan? Omdat ik ervan overtuigd ben, als iemand 40, 45 jaar goed en loyaal gewerkt heeft, dat je dan wel kunt zeggen, we gaan u nog heropleiden en scholen. Maar dat is een beetje irrealistisch. Want dat, dat is eigenlijk de bedoeling van het lenteakkoord. Dat, uh, dat je krijgt voor hooguit zes maanden krijg je geld mee, en dan moet je dat steken in scholing. Dat komt dus niet op je bankrekening terecht. Ja, maar dat is voor de oudere werknemer. Hè? Dat is, dus die, die zes maanden is voor de oudere werknemer. Dat ja. komt niet op je bankrekening terecht. Je bent 62, 61, 62 jaar. En dan zegt men, oké, okay, je krijgt zes maanden salaris... en dan gaan we u nog heropleiden en scholen. Ik denk dat dat een illusie is. Ik vind het heel goed dat het zeg maar bij jongere werknemers... die juist aan het arbeidsproces hebben gaan deelnemen... dat dat wel versoepeld wordt. En dat dat geld in, in scholing en opleiding gestoken wordt. Maar heb een beetje... Eh, toch ontzag voor de oudere werknemer. En ik dat vind dat nogal Heb ik op... genoemd asociaal. Op opmerkelijke mening voor een voorman van een werkgeversvereniging. Nou, ik, ik, ik ben blij dat eh, zeg maar, als je naar het VDO en CB kijkt, want ik ben lid van het dagelijks bestuur, dat in ieder geval het Koendesakkoord de 3% heeft gehandhaafd. De triple E-status van Nederland is gewaarborgd. En dat betekent dat we in ieder geval hele lage rentes kunnen behouden in dit land. Want iedere procent stijging is 4 miljard extra bezuinigen of extra lasten voor de, voor de burger. Het enige kleine afwijkende puntje voor mij is de, de, de werknemer die heel lang gewerkt heeft, daar moet je nog eens nadrukkelijk naar kijken. En ik vind dat ook een werkgever uit het zuiden van het land iets mag zeggen... en, en, en, en, en, en nou, duidelijk moet maken van, is dit realistisch? En als iets niet realistisch is, dan moet je daar eh, ja, andere besluiten over durven te nemen. VNO-NCW had ook kritiek op het Lenteakkoord, maar niet op die maximale vergoeding van zes maand salarissen. Heeft u ondertussen met hen overlegd? Ik, heb, uh, ik zit in het dagelijks bestuur, dus ik heb wel degelijk uh, overlegd en uh, het afgestemd. En het is ook maar een heel klein afwijkende mening. Het gaat alleen maar over maar de Maar vindt de het dagelijks bestuur werken. nu hetzelfde als wat u vindt? Nee, zover zijn we nog niet. Maar kijk, we gaan nu eerst de verkiezingen in. Dan komt er een nieuw kabinet. En wat gaat er dan gebeuren? Je ziet nu al dat het hele Lentakkoord en het Koendesakkoord... zoals het heet, aan het schuiven is. Nee, dat of snap dat ik, nou meneer Swinkers. Nou, u zegt, voor... u zit in het dagelijks bestuur van de VNO-NCW. Op dat moment kunt u toch zeggen tegen VNO-NCW... zorgen ze even dat dat in ieder geval van de baan gaat? Nou, ik, ik heb het veel afgestemd met collega-ondernemers. En wanneer ik daar de arbeidsduurverkorting bij betrek dat we een nieuw akkoord moeten maken aan de arbeidsduurverlenging... en dat we van zeg maar, de heel vele dagen, niet de vakantiedagen, maar de ADV-dagen... daar eens nadrukkelijk zouden moeten kijken... om dat af te zetten tegen de oudere werknemer. En op het moment dat je weet dat één dag is 0,58 procent... Als je tien dagen zou inleveren, heb je 6%. Dan kun je de mensen 3% geven, want het is overal nul, nul, nul. Er moet ook een beetje weer een sfeer in het land komen... dat we het consumentenvertrouwen terugwinnen. Dan zou je ook 3% in een sociale pot kunnen stoppen... om met name eens te kijken hoe moet je nu met oudere werknemers in dit land omgaan. Daar dus gaat het iedereen nemen. die langer gaat werken, want daar pleit u voor... die krijgt 3% loonsverhoging in de komende tijd. Ja, bij de overheid is het al jaren 000, of je nou in de zorg, in het onderwijs of in de, in de, bij, bij de politie zit. En ik denk dat het heel verstandig is dat de overheid zelf eens gaat kijken... van uh, is het realistisch dat mensen 65 dagen niet op hun werk verschijnen. Want dat is het. 25 vakantie, 25 ADV dagen. Dan heb je kerstmis, etc. Dat is ook al 7, 8 dagen. Je bent 2% ziek. Dan kom je op 65 dagen. Deel het door 5. Dat is 13 weken dat mensen niet op hun werk verschijnen. En ik denk dat daar in Nederland eens over gediscussieerd moet worden. Of dat ten opzichte van andere landen. Of dat wel verstandig is. Maar is er al voorgesteld. De koolmees van D66. Een 40 uur werkweek. Ja, ik ben het in deze ook met D66 eens. En u pleit daarvoor. U zegt dan moet er 3% van het geld dat je op die manier verdient, moet je in een speciale pot stoppen. En dat gaat dan ja, in dat, dat u... is een sorry. Nee, ja, gaat u maar door. Nee, dat is die 3%, die zou je kunnen gebruiken om eens nadrukkelijk te kijken hoe je met die zes maanden van de oudere werknemer omgaat. Als hij niet herschool kan worden en niet meer herplaatst kan worden, dan vind ik dat iemand die 40, 45 jaar heeft bijgedragen aan het succes toch van dit land, dat je die niet met zes maanden weg kunt sturen. Niet geheel onbelangrijk in deze tijd. U bent ook president-commissaris bij PSV. Jetro Willems, linksachter. Ja. Ja, het is toch een geweldige jongen, een geweldige voetballer. En hij komt ook nog met een hele bescheiden kleine auto aanrijden als hij in Hoenderlo aankomt. Dus ik, ik heb wat met, uh, met, uh, met Willems, ja. Ja. Hij gaat het, het ook het... heel goed doen, denk ik. Het ja. enige gevaar is dat hij zo goed gaat voetballen, dat er met eerst, meteen aan de poort gerinkeld gaat worden, dat we een, een prachtige bot krijgen. En dat zou ik bijzonder jammer vinden, want dat is een fantastisch jongen, goede voetballer. Maar dat kunt u als president-commissaris makkelijk tegenhouden, toch? Prachtige, prachtige Ja, president, commissaris hebben veel te zeggen, maar niet alles in dit land. Meneer Swinkels, mag ik u danken voor dit opmerkelijke standpunt ten aanzien van het ontslagrecht? Voorzitter van de brabants Zeeuwse werkgeversvereniging. De Gids. Vanaf vrijdag hoort u van ochtends 10 tot avonds 11 op deze zender de Radio 1 Sportzoma. Met sport en nieuws en met de Oranjesoop, vanuit het Utrechtse Sterrenwijk. Zo heet het daar. We maken er vanaf maandag alvast kennis met de hoofdrolspelers. En gisteren vernamen we dat Jaap speciaal ondergoed aantrekt... als Nederland speelt. En vandaag, met wie deelde snackbehouder Guzel ooit een voetbalkootje. En zit er al een kleine Wesley tussen de jonge sterrenwijkers? De oranje soap. Ik ja, neem je mee. Je tulpstek kan dus ook gewoon even afknippen. En dan aan de box nog. Uh, we zijn met z'n allen zo bezig met de beamen. En uh, iedereen heeft uh, zo'n beetje meegeholpen. En we hebben het bijna helemaal voor elkaar. Ja, hij doet het inderdaad. Het geluid, jongens, echt helemaal top. Opluchting in de patatzaak. De beamer voor het EK weer. Dat is echt toppetje allemaal. Guzel, de nieuwe eigenaar, kan nu op het grote scherm zijn oude buurjongen zien presteren. Ja, uh, ik heb uh, op de Vijgenboomstraat gewoond in, in uh, Ondiep. En uh, twee deuren verder woonde Westy Snijder uh, Rodney Snijder. En uh, ja, daar heb ik jarenlang mee gewoond. En we, kwamen op zich, we kwamen ook wel eens over de vloer bij ze en zo. En, uh, en ik zag uh, Rodney Snijder uh, in het begin dat ik hier de zaak had overgenomen in uh, december. zag ik hem een paar keer hier uh, voorbij uh, rijden. En uh, volgens uh, de jongeren uit de buurt heeft hij hier een, uh, een vriendin wonen. Dus, uh, en hij is zelfs twee tot drie keer langs hier geweest. Ook, ook wat gehaald. daar heb ik samen nog een foto hier gemaakt. vond ik het hartstikke leuk. Ik had nog gevraagd of hij voor mijn zoontje wat mee wil brengen. Dat had ik beloofd om te doen. Dat heb ik nog niet gehad. Dus bij deze Rodney... Maar met Wessie Snyder heb ik inderdaad wel samen gevoetbald, voornamelijk in koortjes en zo, weet je wel. En we hebben wel samen op dezelfde club gezeten, bij Elinkwijk. Maar goed, hij was een stuk beter dan mij. Maar het is, ook, het, is, het is ook heel belangrijk om, om, om een achterband te hebben. Als je, als je ouders niet ervoor gaan om je elke keer naar de training te brengen en, en, en noem maar op. Want Mijn, mijn ouders gingen het niet echt goed mee, We waren ook gescheiden en zo. En op een gegeven moment ben ik naar een internaat en zo zelf gegaan. Ik ben er gelukkig wel op zich redelijk goed van afgekomen, los van dat. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Want uiteindelijk moet je er zelf voor gaan. Bijvoorbeeld niet roken, en niet uitgaan, noem maar op. Dat soort dingen moet je eigenlijk allemaal laten. En omdat ik hem ook gewoon ken ook samen met hem gespeeld heb, en dan zie je hem in één keer in het veld staan met, met, met, met uh, duizenden toeschouwers. En dat is ook natuurlijk wat, wat elke jongen wil. En, uh, ik vind het fantastisch om uh, de EK uh, te bekijken. En uh, dan hopen dat Nederland natuurlijk een uh, keer uh, de eerste plaats uh, verovert. Uh, ik vind sowieso dat Westie sowieso de laatste WK had hij, uh, sowieso de hoofdrol. En hij is gewoon een supergoeie speler: Links, uh, linksvoetig en uh, rechts. Dus. Ik neem je mee. Net zoals de kleine Guzel en Wesley Snijden hun balletje trapten in de kooi in Omdiep, zo voetballen ook de kleine Sterrenwijkertjes tussen de stalen hekken bij de speeltuin in Hedwijk. Gaan wij met de allen dan een partijtje doen? Of is Kortski? Ja, ik denk dat. Partijtje? Ik weet het, zo? Kom, uh, kan hij tegen U jullie twee? twee? tegen uh, om twee? Ja, cool. Eén groot en één klein. Bijvoorbeeld één iemand bij ons en één iemand bij hem. Dat is gewoon eerlijk. Jullie twee zijn heel goed en bij de eetjes. Jullie zijn langer op voetbal misschien als ons. Jullie zijn ook ouder. Ik zit op Sterrenwijk. Ja. Vliegende keeper. Oh, Oké. Okay. We gaan met een alle feestvierers gewonnen hebben vlag op handen we gaan we juichen. En dan had dus, het voorbij is. Dus, uh, dan vonden wij het heel leuk. Het was volgens mij de allerleukste dag die we geweest hadden. Dat, ik denk, de, denk niet dat ze uh, eerste worden uit de pool. Maar dat ze tweede worden. Maar dat ze het wel halen. En ja, misschien als ze één keer verloren hebben, dan mogen ze misschien door. Ja, ik, denk, ik, denk, ik denk dat ze verliezen van Duitsland. Ja, ja ik denk dat, dat de pool... Uh, Eerst Duitsland is, dan Nederland, dan Portugal en dan Denemarken. Nou, ze hadden al dat... van Duitsland deze geworden voor de loog. Mij maakt niet uit als verliezer van Duitsland, maar ze moeten wel winnen van Portugal en Denemarken. Ah, Denemarken gaat wel lukken, maar... Ja, ja misschien Portugal... mogen ze wel één keer verliezen, maar niet twee keer of maar allemaal. Dan zijn ze ja. niet meer... Dan kan doen. Moeten we alles weer eraf halen? Ik wil niks gaan Ja, echt. <laughs> maar ik heb net de toeter gekocht, die koffie, 5 euro, nou... Ik ben niet meer teruggekomen. Ik ben echt niet meer teruggekomen. Ja, natuurlijk Eddy. Ja, mijn broertje. Heb hebt al kapot gemaakt. Ik heb uh, met mezelf afgesproken als nederland kampioen Blijft ga ik de hele nacht niet slapen. Ik Blijven de voetbaljongetjes de hele nacht feesten na het EK. En krijgt het zoontje van Guzel ooit nog het cadeau van Rodney Schneider. Luister morgen weer naar de Oranje Soap uit Sterrewijk. En vanaf 8 juni tijdens de sportzomer op Radio 1. Dat was Jan Peels en hij komt dus morgen terug. Let's Letzaam Aaron van Ellen Klaak draaide ik straks. En nu De Koeks, met ook een leuk nummer. You like that? Van de Cooks uit Brighton komen ze. is een indie rockband, recht onder Londen. Dus. De Dat Nederland 25 of 50 jaar geleden dat er totaal anders uitziet, dat uh, kunnen we zien in fotoalbums uit die tijd. Maar dat Nederland toen ook anders klonk, dat hebben we meestal niet in huis. Maar dat gaat veranderen. Op de website, het geluid van Nederland, worden oude en nieuwe opnames verzameld. Botte Jellema, jij weet meer. Yeah. Ja, stel dat je je computer opstart en je hoort dit... Zou ik denken we aan de hand. Ja, dan ga je toch een beetje zorgen maken tegenwoordig. Computers van nu die klinken heel anders en uh, als ze überhaupt nog uh, geluid uh, maken. En dat, dit was een computer uit 1981 en dat is wel een geluid dat je verdwenen kan noemen. En dat gebeurt met veel meer geluiden en de toon van Nederland die verandert voortdurend en dat proberen Thijs van Excel en Arno Traa vast te leggen op hun website. Het geluid van je ziet de kaart van Nederland en daarop zie je, uh, zoals dat dan modern heet, droplets. En dat zijn icoontjes waar je op kan klikken. Om maar even iets aan te klikken. Dat is de Algemene Sfeerinschrijving Elfstedentocht 1986. Nou ja, dit jaar was het nogal een, een ding, uh, de Elfstedentocht. Nou, je kan luisteren naar hoe uh, de inschrijving in 1986 klonk. Stel nou dat je hierbij was, en uh, als schaatser als, als of als reporter, in elk geval. Dan kun je nog informatie toevoegen. Nou, je kunt het liken. Waar, waar, komt, waar komt dit geluid vandaan, weet je dat? Dit, uh, dit komt uit het geluidenarchief. De eigen opnames, die nu van Beeld en Geluid zijn of uh, beheerd worden door Beeld en Geluid... ...zijn ooit opgenomen door NOB-medewerkers. Vanaf 1950, ongeveer tot 1995, 1996, zijn er... Ongeveer 12.000 opnames gemaakt. Daar. Opnames van, van, van zalen, van sfeer, van, van apparaten, dat soort... Dat soort dingen ja. inderdaad. Ze zijn voornamelijk gemaakt voor hoorspelen en voor radiodocumentaires. Dus je kunt je voorstellen dat sferen inderdaad heel belangrijk zijn. Zo we, er zijn veel opnames in Hilversum die staan ook op de kaart. Omdat dat nou eenmaal ja. het dichtstbij was. Ja, en want ook... het, het is op zich mooi verspreid over het hele land. Maar er zijn twee enorme bubbels. Dat is Amsterdam en Hilversum. Ja, en daar willen we dus ook iets aan doen. We willen eigenlijk mensen uitnodigen om de rest van de kaart in te vullen. Daarom hebben we ook heel specifiek voor een kaartvorm uh, gekozen. Maar, dus als je ziet, Mas uh, Limburg staat volgens mij... als ik me niet vergis, nog helemaal niks op de kaart. Oh. oh, één ding in Inmiddels plaats. één ding is erbij gekomen. We zijn nog uh, dingen aan het uploaden. Oh, drie zes. Drie dingen zijn het Sint Cerva's Basiliek van Maastricht. Nou, het luiden van de Grand Maire, dat zal een grote klok zijn. Dit is een oude opname... Dat hoor je aan, uh, aan het ruisniveau van de band. Uh, dit is echt nog opgenomen, nou, ik denk in de jaren 60 misschien. Misschien nog zelfs daarvoor. Er zitten geluiden tussen die, we op, die opgenomen zijn op uh, glasplaat. Ja, een goede kerklokluis uh, in dit geval. <lacht> uh, we hebben nu een archief van ongeveer 50 jaar oud. En uh, wat we hopen is dat we over 50 jaar nog meer geluiden hebben. Dat je 100 jaar geluid van Nederland hebt. En ja. kijk of, dat, of wij dat voor elkaar gaan krijgen. En of ik daar nog aan meewerk dan, dat is een andere vraag. Maar dit zou een mooie aanzet zijn om dat te realiseren. Ja, de grammaire van de Sintse fase in Maastricht. Voor uh, zover Thijs en oud wist is het dus opgenomen in de jaren zestig. En waarschijnlijk is daar weinig aan veranderd. Ja. Daarvoor kom ik net iets te weinig in Maastricht om dat te kunnen beoordelen. Maar het prikkelt wel de fantasie. Want uh, je ziet nu bijvoorbeeld de opkomst van uh, elektrische auto's. En het optrekken van zo'n wagen klinkt totaal anders... dan het optrekken van een auto met een verbrandingsmotor. Uh, maar ook de elektrische auto maakt al een ontwikkeling door. Luister maar eens naar deze elektrische wagen uit de jaren tachtig. <tied> Daar kun je je niks meer bij voorstellen. Ja, de elektrische auto voor nu, 30 jaar later, die klinkt al totaal anders. Dus ja, hoe klinkt de straat in 2062? Niemand die het weet, dat is in de toekomst kijken natuurlijk. Maar de site heeft dus geluiden van af ongeveer 1950. Ja. Klinkt Nederland nu veel anders dan bijvoorbeeld in 1950, kun je dat stellen? Nou ja, er zijn dan nog stoomtrams. De, de, de opnames daarvan hebben ze in ieder geval. Nee, nou ja, er rijdt nu ook nog wel eens een stoomtram, maar dat is dan in museum-situaties. Uh, oudere auto's, die klinken ook totaal anders dan de, de moderne auto's. Het, uh, de publieke, uh, ze hebben een opname van uh, een, een verkiezingsuitslagen die in een publieke ruimte worden omgeroepen. Nou ja, dat kom je tegenwoordig ook niet meer tegen. Dat klinkt dus een piepje van een uh, mobieltje en dan weet je het. Um, maar ook veranderingen in de ruimtelijke inrichting van Nederland... die zorgen al voor andere geluiden. Bijvoorbeeld een koninginnedag op het museumplein... 50 jaar geleden heeft het heel anders geklonken dan eentje van 2011, 10. Want in 2012 kon het niet meer op het Museumplein. Maar ja, het beeld is natuurlijk drastisch veranderd. Volgens mij reden er zelfs nog auto's in, op het Museumplein in, in mei, 50. Tot in de jaren 80 zelfs, ja. volgens mij. Ja. Ik woon in Amsterdam en ik woon dicht bij de Ring. En het geluid van de Ring wordt groter en dikker naarmate de tijd verstrekt. Wat bedoel je daarmee? Nou, er rijden meer auto's overdag, maar ook s'nachts. Het is eigenlijk nooit meer stil om Amsterdam bijvoorbeeld heen. En een ander ding is dat er een heleboel kerken zijn en die vroeger allemaal tegelijkertijd klingelden, maar dat is ook minder aan het worden. Met hoe Nederland verandert, secularisatie is ook dat geluidsbeeld een beetje verdwenen. Maar aan de andere kant, ik ben nu verbonden met het Amsterdam Museum en de Universiteit Maastricht en daar is een onderzoek gedaan naar hoe Amsterdam van klank veranderd is. In maart volgend jaar is daar een expositie wordt daarover geopend en dat onderzoek is gebaseerd op dagboekbeschrijvingen van het geluid van Amsterdam van. 1895, geloof ik. En het interbellum tot de oorlog en daarna. En eigenlijk is niet zoveel veranderd. Een heleboel dingen hebben we in het verleden ook al een keer aangekaart. Zo van, er is te veel verkeer in de stad. <laughs> en nou, mensen die daar uh, anti-lawaai-demonstraties tegen hielden. Bedoel, ja. Nu gaat dat via internet. En uh, dragen wij daar ook natuurlijk een steentje aan bij. Doen mensen bewust te maken van hoe klinkt Nederland. En, Misschien, wat, wil je, wat zou je er anders aan willen? Of waar ben je bang voor dat er verdwijnt? Of de polder, de Hedwigpolder die uh, onder water gezet gaat worden. Ja, dat, dat gaat veranderen. Ja. En uh, nou, dan, we, dan denk ik, laten we dat in ieder geval opnemen. Dan hebben we nog iets. Ja. Uh, zodat we kunnen herinnerd kunnen worden later. Aan het feit dat dat, dat geluid aan... Uh, maatschappelijke ontwikkeling onderhevig is. Thijs van Exel en Arno Traan van de website www.geluidvannederland.nl waarin ze geluiden van het heden en het verleden vastlekken. Weet jij nog uit welk jaar het geluid was van die Grand-Mère? meer zeggen ze in Maastricht. Uh, die opname die we net hoorden, ja? dat was in de jaren 60 vermoedelijk. Toch wel? Ja, want... oh, dan, dan is het anders tegenwoordig. Want die, die eh, Grameer die heeft een eh, kopie gekregen. Want die oude, eh, die was geloof ik ook al eens een keer gekopieerd. Omdat er een barst in zat. Ja, en dus dan moet die toch wel anders klinken vermoed ik. Nou ja, dan zie je dus al dat het al een klein museumje van uh, verdwenen geluiden aan het, uh, aan het worden is. Als, als dit echt een opname uit de jaren 60 is geweest. En ze gebruiken dus ook geluiden van het Omroepmuseum Beeld en Geluid. Ja, daar putten ze nu in eerste instantie uit. Maar je kan zelf ook geluiden toevoegen. Er komt ook een app aan. Uh, voor mobiele telefoons. en Dan kun je zelf dus ook geluiden opnemen en meteen uploaden. Dat, dat komt allemaal binnenkort. Maar als je oude geluiden in je computer hebt staan... of het nog op zolder hebt liggen, op bandjes of wat dan ook maar... dan kun je het ook toevoegen... Op die website en dan kun je het op de kaart plaatsen. en dan je, kan iedereen er naar luisteren. Hebben ze veel geluid al? Nou, het, het kaartje is behoorlijk gevuld. maar zoals gezegd, ja, het meeste komt dus toch een beetje uit de buurt van Hilversum en Amsterdam. Uh, en de rest van uh, Nederland. Dat, ja, dat kan nog wel wat, wat vulling gebruiken. Dat, uh, maar er staat al een behoorlijke lijst. Ja. Onze eigen geluidsman, botti Janema. <laughs> Dank je. De televisie gaat vanavond om half acht aan voor Bureau Sport. Collega's Frank Evenblij en Erik Dijkstra... die kijken op aanstekelijke wijze vooruit op de komende sportzomer En dat gebeurt natuurlijk op Nederland 3. Op de tijd dat normaal gesproken de wereldwijd door zou hebben... uitgezonden waarheid niet dat dat programma een winterstop heeft. Uh, sorry, een zomerstop. Misschien nog wat gluren naar voetbalvrouwen bij Jolante op drie. Uh, wellicht hebben Winona de Jong en Charlotte-Sophie Heitinga... Interessante opinies over het EK. Om tien voor half tien op Nederland 3. En anders toch maar kijken naar VI Oranje op RTL 4 om half elf. En na elf dan even zeppen met uh, Studio Sport Zomer. En dan weer terug naar VI Oranje of weet ik veel. Op Nederland 1. En als u nou al dat andere even bekijkt. dat er op de televisie is. dan is de handel weer heel mooi verdeeld. Jurgen van den Berg, zometeen lunch. De NOS heeft de plannen, Felix, om het traditionele slotdebat. op de verkiezingsdag. om een dag uit te stellen. Dus niet op de avond zelf. De verkiezingsuitslag is bekend. Slotdebat. Je kent het wel: mensen worden van het hele land naar Paul Witteman gereden. Ja. Maar dat willen ze een dag later doen. Uh, waarom Jerem, vertelt Peter zo? Een, niet meer midden in de nacht uh, hoef te wachten tot er eindelijk weer zo, de laatste fractievoorzitter binnen is. Dat ja, soort dingen. Ja, ja. En de reacties natuurlijk bekend zijn ook. Dat, uh, dat gaan we doen. En uh, om half twee is het, het is goed dat de SP zich gematigder opstelt om te kunnen regeren. Dat is de stelling. En wie zegt dat? Welke vvd er? Nee, dat is gewoon een stelling. En daar mogen mensen van zeggen of ze het ermee eens zijn of mee oneens. Tini Cox praat mee. Hij is senator en campagneleider voor de SP. En die was vroeger nog overal tegen. Maar tegenwoordig ja. zijn ze bijna overal voor. Ja, dat is in ieder geval een vraag aan hem. Mensen kunnen bellen naar de NCRV, naar Jurgen van Berg met lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen maar weer. 3, 2, 1, Ja hoor! Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee. Ja, ja. You Vrijdag, de aftrap van de Radio 1 Sportzomer Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanje, Elting en Haarhuis. Ankie van Guntswen, Jan Jansen, Floris Jan Bovenlander. Jeroen Dubbeldam, Stefan van den Berg, Maarten van der Weijden en vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportzomer. Hallo geboord, hij win!